7 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De AK-partij van premier Erdogan is zoals verwacht... de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in Turkije. De helft van de stemmen is geteld... en de islamitische AK-partij komt waarschijnlijk uit... op ruim 51 procent van de stemmen. Omgerekend komt het neer op 328 van de 550 zetels in het parlement. Als dat aantal nog iets groeit, heeft Erdogan genoeg stemmen... om een referendum uit te schrijven over aanpassing van de grondwet...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 Bij de schietpartij in Arizona kwamen zes mensen om het leven, dertien mensen raakten gewond. De hockeyers van HGC uit Wassenaar hebben voor een verrassing gezorgd door de Euro Hockey League te winnen. De nummer 9 van de Nederlandse hoofdklasse versloeg het Spaanse Club de Campo in de finale. Het werd 1-0. Het is de derde keer dat HGC het belangrijkste Europese toernooi voor clubteams wint. Het weer vanuit het zuidwesten hoge bewolking. Vannacht af en toe lichte regen en minima 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, het wordt dan een graad of 20. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie op de A7 Heerenveen richting Groningen... tussen Langezwaag en Beetsterswaag, 3 kilometer door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, VPRO.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 Vanochtend is het Syrisch leger, de stad Jisr al-Shukur, binnengereden. En hier in de studio zit de Syrische Ala Abdulfata. Welkom uh, in, in de studio. Uh, u houdt zich natuurlijk de hele tijd uh, op de hoogte van alles wat er gebeurt. Wat is het laatste sms-bericht dat u heeft binnengekregen? Ja, ik heb zojuist een sms-berichtje binnengekregen... dat de vier soldaten, die zijn gedecideerd van uh, het Syrische leger... en die hebben verklaringen afgelegd dat zij gedwongen zijn... om de stad te vernielen, bewuste vernielingen... en. Ze hebben boomgaarden, olijvenboomgaarden uh, verbrand. Uh, ook um, heb ik gehoord dat ze langzamerhand zich aan het verplaatsen zijn naar uh, Al-Ma'arra. Straks meer over de laatste ontwikkelingen uit uw geboorteland en de reacties hierop van landgenoten op Facebook en andere blogs. Vela was immoral. Vela was undisciplined. Vela was Too unpredictable. Sinds dit weekend speelt in Amsterdam op het Holland Festival de muziekvoorstelling over Fela Kuti. De Nigeriaanse muzikant die de politici uit zijn land het bloed onder de nagels kon halen. En we gaan naar China. Tot eind 2008 was dat de standplaats van Gary van Pinksteren. Zes jaar lang de correspondent voor NRC Handelsblad en de NOS. Voor ons keerde ze vorige week voor het eerst weer terug. Wat is er allemaal veranderd? Straks haar verhaal. 50 miljoen stemgerechtigde Turken konden vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De stemlokalen sloten drie uur geleden en nu druppelen de eerste resultaten binnen. Correspondenten Sylvia Brens is in Istanbul. Goedenavond. Hallo. Waar ben je, waar ben je nu precies? Ik ben bij een kruidenier en hier loopt de hele dag mensen binnen en buiten. De televisie staat al de hele dag natuurlijk op de nieuwskanalen en mensen kijken echt gebiologeerd, wat de AK-partij te ze, ze gaan winnen. En de kruidenier zei ook tegen mij, ik heb op de AK-partij gestemd, want ze doen het hartstikke goed voor de economie. Mijn zaakje gaat beter en uh, AK-partij is het voor mij. En ook met anderen die ik vandaag uh, heb gesproken op een heel groot plein hier in het centrum van Istanbul, de meerderheid stemde voor de AK-partij, maar er waren natuurlijk ook tegenstemmers. Ook mensen die zeiden nee, meneer Erdogan krijgt te veel macht. We vinden het eng hoe autocratisch hij bezig is. En als hij nu weer gekozen wordt, dan denk ik helemaal dat hij de koning van Turkije is. Dus die geluiden hoor ik ook. Maar al met al, ze uh, af op een monsterzegen nou het zich laat aanzien. Nou, dat moeten we nog even afwachten. Ik zou iets voorzichtig willen zijn. Uh, ja, zeker een overwinning. Maar, Monster, wat ze graag willen is twee derde van de meerderheid. Maar dat is nog onduidelijk. Het, het, we moeten toch nog even de laatste stemmen afwachten. en De laatste uitslagen afwachten voordat we dat kunnen zeggen. Twee derde meerderheid, dat is ook niet een heel bescheiden ambitie uh, in verkiezingstijd. Waarom willen ze dat zo graag? Dat heeft te maken met het willen wijzigen van de grondwet, toch? Inderdaad. Um, de grondwet is al behoorlijk oud, uit 19, begin jaren tachtig. En die is gemaakt door de generaal. Zo was toen een koep. En de generaal hebben toen de grondwet veranderd. Iedereen heeft eigenlijk wel over eens dat die grondwet echt aangepast moet worden. Dus er zijn er aanpassingen geweest, maar niet helemaal anders. Maar natuurlijk is het uh, niet iedereen over eens hoe die aangepast moet worden. En als premier Erdogan met zijn partij twee derde meerderheid haalt, dan kan hij eigenlijk op eigen houtje die grondwet gaan veranderen. Dan heeft hij niet de steun van andere partijen nodig. Dus daarvoor zou hij het gaan. Zijn er nog meer redenen denkbaar waarom hij die, die grondwet zo graag wil wijzigen? Ja, zeker. Um, het, het is een gemaakt generaal. Dus bijvoorbeeld, um, het leger heeft heel erg lang grote macht gehad in Turkije. Hij is al jaren aan het proberen om de macht van het leger te breken. En met een nieuwe grondwet zou hij, dat nog, zou hij het leger nog wat makkelijker naar de barakken kunnen sturen. Um, ook zijn er uh, bepalingen in, in, in, uh, voor de rechtelijke macht, die die graag wil aanpassen. Ook de rechtelijke macht was heel erg lang op de hand van het leger. En ook een beetje op de hand van de seculieren. Dus met, uh, mensen die wilden dat... Islam en de staat gescheiden bleven en ook hen wilden iets meer terug in het hok, zeg maar, duwen. Dus er zijn goede redenen waarom die dat inderdaad wel eens En dan is er ook nog uh, uh, het uh, godsdienstvraagstuk. Hè? Want want daar wordt ook op gespeculeerd dat het willen wijzigen van uh, de grondwet daar iets mee te maken heeft met, met meer godsdienstvrijheid. En natuurlijk zijn hier heel veel mensen bang dat um, Erdogan, als hij eenmaal de vrije hand heeft, uh, veel meer de islam laat doorschemeren. Dat wat de Atatürk jaren geleden voor Turkije juist heeft geprobeerd te scheiden, in ieder geval heeft de islam um, een veel minder grote rol gegeven, zo'n klein mogelijke rol in, in het uh, openbare leven. Dat zou Erdogan een grote rol willen laten geven. Maar dat is een vrees en of dat ook echt ja, werkelijkheid wordt, dat moeten we nog afwachten. Want Um, Erdogan is het toch niet zo heel rustig gehouden op dat gebied. Hij weet dat dat heel erg gevoelig ligt. Hij heeft ooit een keer voorgesteld om overspel te verbieden, dat strafbaar te maken. Daar is hij toen heel erg van toegekomen toen er heel veel weerstand was. Dus die angst is er, maar of hij het ook echt gaat doen, dat moeten we zien als hij uh, heel erg veel macht krijgt. Dank voor dit moment. Correspondent Sylvia Brens vanuit Istanbul. En ook in Istanbul is de Joost Lagendijk, voormalig europarlementariër voor GroenLinks. En nu verbonden aan een Turkse denktank en woonachtig in Turkije. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zijn het nog wel spannende verkiezingen? Nee, het zijn geen spannende verkiezingen als het gaat om wie de winnaar zou worden. Dat stond vanaf begin af aan wel vast. Dat is de, de huidige AKP van Erdogan geworden. Met naar het zich wat aanzien 50, 51 procent. Wat natuurlijk toch wel een, een, een, een geweldige uitslag is voor die partij. Uh, maar wat eigenlijk belangrijker is, is hoeveel zetels ze in het uh, parlement gaan krijgen. En daar dreigen ze toch een beetje hun doelen te missen. Uh, die tweede de meerderheid waar u net uh, ook al over sprak, uh, die halen ze nooit. Uh, en 60%, uh, wat dan de tweede doelstelling is, daar zitten ze ook nog net onder. Dus het lijkt erop dat het een hele goede uitslag is voor de regeringspartij. Maar dat ze de meerderheden die ze wilden hebben in het volgende parlement, hè, om bijvoorbeeld die grondwet in een eentje te kunnen doen, dat ze die niet gaan krijgen. En dat lijkt mij eerlijk gezegd wel een goede zaak voor Turkije. Nou, is dat het merkwaardige aan het fenomeen Erdogan dat veel verlichte mensen zeggen: nou ja, hij heeft nou wel genoeg macht en dat mag allemaal wel wat minder, maar dat hij onder de bevolking enorm populair is, komt dat echt alleen maar omdat het economisch goed gaat in Turkije? Eh, economie speelt wel een heel belangrijke rol. Ik bedoel de de, de groeicijfers hier. ...van de afgelopen tien jaar zijn, zijn indrukwekkend. En het betekent uh, heel simpel... Uh, ...er zijn hier bijvoorbeeld de afgelopen jaren... ...honderdduizenden uh, appartementen uh, bijgebouwd. En vroeger waren die buiten het bereik... ...van een grote van de bevolking. Nu zie je dat er een soort nieuwe middenklasse is... Uh, ...die met een hypotheek, dat is ook een nieuw fenomeen in Turkije... ...zo'n uh, eigen woning kan aanschaffen. En daaronder zit er nog een groep... ...die daar nu nog niet zoveel van profiteert... ...maar die denkt, nou, je kan die sprong... ...naar die nieuwe middenklasse ook wel maken. Met andere woorden, dit is een heel positief, heel optimistisch gevoel uh, onder veel Turken van uh, nou ja, het is misschien af en toe een beetje een bruut, uh, maar hij heeft wel de economie enorm uh, op gang gekregen en gehouden. En ja, dat, een dat... beetje een bruut. Uh, nou, persvrijheid laten we het maar even over hebben. Zo'n 60 journalisten zitten er naar schatting uh, nu vast. Uh, ja. uh, er wordt niet geacht om al te veel kritiek op de man uit te oefenen. De mensen zijn bereid dat te nemen zolang hij uh, ze economische groei bezorgt. Ja, Oké, voor, voor de meeste Turken gelden de, de, de zogenaamde bread and butter issues. Uh, werk, de economie, gezondheidszorg, waarvan de kwaliteit ook is gestegen. Betere wegen, ook een, een trots op de positie van Turkije in de wereld. Men ziet dat toch onder Erdogan Turkije een belangrijke rol speelt al in het verleden. Ja, dit zijn allemaal belangrijke items voor de meeste Turken. dan dat ze zijn voor pakweg zeg maar, de intellectuele. En de journalisten hier in, in, in Istanbul en Ankara, die zich toch een beetje hun hart vasthouden. of de man niet al te autoritair aan het worden is. Dat is voor een klein gedeelte een belangrijk uh, onderwerp. Voor de meeste Turken spelen andere onderwerpen uh, een veel grotere rol. Wat is het geheim van Erdogan? Wat is het geheim van zijn succes? Waarom kan hij dit zo goed? Nou goed, die economische politiek is natuurlijk uh, uh, een belangrijke uh, reden. Die heeft hij eerlijk gezegd overgenomen van de vorige regering. Uh, maar goed, dat, dat, dat, dat, dat telt niet meer. Uh, dat wordt nu op zijn kont al geschreven. Ja, je moet ook niet vergeten, uh, de man is een buitengewoon gras, charismatisch uh, politicus. Ik heb uh, heel veel politici zien spreken en zien optreden. En dit is wel uh, de top uh, als het gaat om aantrekkingskracht, overtuigingskracht. Uh, Omschrijf dat dus? Wat is daar zo uh, charismatisch en overtuigend aan? Uh, ja, hoe, hoe beschrijf je charisma? Kijk, als de man, als de man praat... Of het nou in een kleine uh, omgeving is tot één op één. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Of je zet hem voor een uh, zaal van 50.000 mensen. Ja, hij kan wel heel goed een boodschap overbrengen in, in een taal die heel veel Turken uh, aanspreekt. Kijk, het is een man ook met een met een zeer eenvoudige komaf. En dat zie je ook in zijn benadering, in zijn taalgebruik. In zijn lichaamstaal uh, is het echt een fenomeen. En steekt hij verre, verre uit boven de rest van de Turkse politici. Nou, dat is een belangrijk uh, element. En daar komt bij dat zijn partij de huidige regeringspartij, is echt een zeer geoliede, gesmeerde campagnemachine. Als je ziet hoe, hoe aanwezig die partij is, uh, door heel te kijken, ik ben afgelopen week naar het zuiden gereden met de auto, nou, waar je ook komt, je ziet die partij, je ziet die affiches, heel professioneel, heel goed gedaan. Ja, dat is toch wel een enorm pre wat hij heeft op, uh, op zijn uh, tegenstanders. Ja, Een van zijn andere ambities was om uh, Turkije weer mee te laten spelen in de wereld. Nou, in, in de omgeving van Turkije, nou niet eens de directe omgeving, maar veel buurlanden, was het ontzettend onrustig. Hoe heeft hij dat eigenlijk opgelost? Hoe heeft hij zich daarin uh, gemengd? Ja, daar, daar is een beetje een gemengd beeld, eerlijk gezegd. Want uh, na, na, na de revoluties in Tunesië en Egypte stond Turkije er heel goed op, uh, omdat veel Egyptenaren en Tunesiërs zelf zeiden van, nou ja, we kijken eigenlijk wel een beetje naar Turkije. Als het niet is als model, dan toch als een soort voorbeeld wat wij willen volgen. Maar die glans is er een beetje afgegaan bij Libië, waar, waar hij toch een beetje een soort zichtzagkoers uh, gevolgd heeft. Eerst uh, Gaddafi wel steunen, toen weer niet. Wel NAVO, niet NAVO. Dat was uh, een beetje ondoorgrondelijk, ook voor veel Turken. Hoe Ten kwam dat? Met... Was, er, was er sprake van een dilemma? Was, er, was het uh, zo dat hij niet uh, voluit kon gaan in de richting die hij wilde, omdat er andere belangen misschien meespeelden? Dat was bijvoorbeeld het belang van het Turkse bedrijfsleven... ...wat de afgelopen jaren massief heeft geïnvesteerd in, in Libië. Bijvoorbeeld veel heeft gebouwd. Hè. De, de Turkse bouwwereld is buitengewoon actief, ook in Libië. En die mensen hadden geloof ik nog 12 miljard te goed uh, van Gaddafi. Dus die zei tegen uh, Erdogan van... ...ja, je mag wel een beetje streng zijn... ...maar we willen wel ons geld eigenlijk nog terugzien. Dus dat heeft hem een hele tijd uh, op de rem gestaan en onduidelijk. En nu uh, bij Syrië... Dat is natuurlijk de grote test voor, voor, voor Turkije en Erdogan. Dus het buurland, waar ze een grens van bijna 1000 kilometer mee hebben. Ja, daar, zijn ze toch, daar hebben ze heel lang de kat uit de boom gekeken. Maar de afgelopen dagen eh, is eigenlijk ook Erdogan veel en veel strenger en harder geworden over Assad. Maar het komt ook zijn, ja, omdat er van... een grote stroom vluchtelingen naar Turkije trekt, las ik. Ja, meer dan 5000 vluchtelingen zijn al uh, opgevangen in, uh, in Zuid-Turkije. En uh, wat ook wel uh, indicatief was, was dat, dat afgelopen week de, de Syrische oppositie. Uh, eigenlijk voor het eerst een paar dagen vergaderd heeft in Turkije. Uh, dat is dus toegestaan ook door de Turkse regering. En dat was natuurlijk ook wel een signaal naar Assad van... jongens, als je nou echt niet uh, ophoudt, uh, dan gaan we met de, de ja, opvolgers uh, aan de slag. En, en hij heeft natuurlijk ook weinig keuze, want die stroom die komt er gewoon aan. Dus hij kan proberen ja. iets te veranderen aan de situatie in Syrië... maar die, die vluchtelingen zal hij gewoon moeten opvangen. Ja, die wordt ook, zeker uh, naar Turkse begrippen, redelijk goed, uh, redelijk goed opgevangen. Uh, kijk, Turkije zit natuurlijk met hetzelfde dilemma als, waar veel, als waarmee veel buurlanden van Syrië zitten. Uh, ook Israël, uh, ook andere landen in de regio. Ja, dachten altijd van Assad. Het uh, is misschien wel een, uh, iemand die we niet uh, graag zien, maar we weten wel wat we eraan hebben. En wat er na Assad komt, weten we niet. En dat heeft heel veel landen in de regio, inclusief Turkije, toch tot een grote voorzichtigheid gemaand. Uh, waardoor die, die hele sterke overtuigingskracht van Egypte en Tunesië... die had Erdogan toen, uh, die heeft hij met Syrië niet. Uh, maar goed, dat is, dat is in de verkiezingscampagne eerlijk gezegd helemaal geen item geweest. Uh, maar dat is wel een probleem wat nu nog steeds op hun bordje ligt. Ja, wanneer wordt de definitieve uitslag uh, verwacht? Nou, ik ga zelf wel een uurtje al. Uh, volgens mij, ik zat net op de tv, uh, is 80% van de stem al geteld. Dat is enorm snel allemaal gedigitaliseerd die de afgelopen jaren. Dus ik verwacht dat over een uurtje 100% is geteld. En dan zullen we dus zien met name die percentages zijn wel belangrijk, maar met name het aantal zetels wat erbij hoort, daar, daar moet je eigenlijk op letten. En het cruciale getal is eigenlijk 330 zetels. Als de AKP dat haat, dan kunnen ze uh, niet in een eentje in het parlement de grondwet aannemen, maar dan kunnen ze wel zoveel voorbereidend werk voor een referendum doen, dat ze wel heel veel... Machten, 330, als ze niet komen, het getal 330, dat... AKP dat er niet kan komen, dan moeten ze met de oppositie een, een deal sluiten. Maar nou, de andere kant van het verhaal is dat die oppositie het weer redelijk slecht doet. En ik ben bang, eerlijk gezegd, dat binnen die oppositiepartij de messen wel eens getrokken zouden kunnen worden. En dat de huidige partijleider, die nog niet zo lang zit, dat hij het nogal heel moeilijk zou kunnen krijgen. Joost Lagendijk vanuit Istanbul, hartelijk dank. Geen dank. Hij was in de jaren zeventig een legendarisch muzikant, politiek activist en flamboyant rockenjager. Maar de Nigeriaanse Vela Kuti werd vooral bekend met zijn Afrobeat. Na nou, New York en Londen speelt sinds weekend nu ook een muziekvoorstelling over hem in Amsterdam. Verslaggeefster Lisbeth Tjonnameel ging op zoek naar het succes rond Kuti, de mens en de musical. Midden jaren 70, Lekos, een grote stad in Nigeria. In een nachtclub op het podium staat een man in een blauw pak. Saxofoon in de ene hand en een sigaret in de andere. Hij beweegt met zijn heupen en het zweet guts van zijn blote borst. Is right. is de naam is Vela Anikulapu Kuti. Elke avond treedt hij op met zijn band en vele danseressen. Hij wordt gezien als de uitvinder van de swingende Afrobeat. Maar zijn muziek is niet alleen ritmisch en funky. Je hoort ook een duidelijke politieke boodschap. Mystique, you go make, you go, go back nu, in Karee amsterdam is er een musical te zien over de Nigeriaanse legende. 14 jaar na zijn dood. We came here Regisseur en choreograaf Billy T Jones legt uit hoe omstreden Fela ooit was. Fela was immoral. Fela was undisciplined. was criminal, gangster, we De politie schilde hem af als een crimineel. Hij rookte marihuana en trouwde maar liefst 27 vrouwen. Maar achter dat controversiële beeld zat iets anders verborgen. Zijn roep om maatschappelijke veranderingen. Then to see that person willing to um, be a voice for social change. His classic trouble sleep. We were 50000 strong. We marched into the street, drove the British out. It's our country now. It's our country now. But General Live like king, while there's no work, no food to eat. Our children die in the street. What we gonna Palava, trouble. Vela Kuti sprak hardop over de corruptie, het geweld en de dictators in zijn land. En dat had verregaande gevolgen voor hem en de mensen in zijn nabije omgeving. Few of them ever had their lives so assaulted by power as Few of them ever gone to jail. Few of them De politie pakt hem ontelbare keren op. Haalde zijn huis omver en gooide de nachtclub dicht. Hij werd een paria van de staat. This government threw my mother out of window. Mrs. Kumilayo Anikola Nicola Who fought her blood for this country on the street? We walk walk walk. Young African pioneers. We walk a walk Kort geleden was de musical ook te zien in Nigeria. De band, acteurs en dansers hebben toen daadwerkelijk opgetreden in de vroegere nachtclub van Vela. Um, for me it was my first time to Africa. Danseres Nicole De Wever speelt een van zijn vrouwen. Ze vertelt hoe bijzonder het was in Lekos. It was also very incredible to be received by Nigerians in the most positive way. They were on their feet, they were sharing. Ze zingen dansen, ze zingen de zongen zoals we de zongen zingen. Het was erg bewegend. In het begin was het publiek in Nigeria sceptisch. Maar al snel werden de artiesten warm ontvangen. Volgens Nicole is de geest van Vela nog het springleven. Hij He betekent hoop voor Nigeria. Hier is een man die uit Nigeria kwam, die heeft de muziekwereld, de wereld, op een globale level and i and i feel like this play does not only speak for nigeria but speaks for the world being in nigeria doesn't make sense anymore my life doesn't make sense anymore The hoofdrol van the musical is played by Sar gauja an american met Afrikaans bloed oh fela he's um i always have to quote bill on this he says fela was a tornado of a man Sar leerde in lekos ook de familie van fela kuti kennen en ontdekte de persoon achter de icoon. The more time ik met spend with zijn familie. En uh, just being around them, being around his huis. Just get a sense van this guy who was een vader, een husband, een broer. en een know. Yeah. Hij noemt Vela een natuurkracht. Een storm die niemand kon stoppen. Ondanks alle inspanningen heeft de regering hem nooit tot zwijgen gekregen. He was like a force of nature, you know. And um no matter what they did, they couldn't silence him. Now, what Fela was saying is still relevant today. Even more relevant now than ever. And in fact, everything going on now is what Fela was talking about then. He was like a prophet. And this is what the people would say to us. And that you hear many people zeggen. De kwesties die Vela in zijn muziek heeft aangekaart, die zijn nog altijd actueel in het land. Waka, waka, waka. Vela Kuti. De Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen reist voor ons van Zuid naar Noord-Amerika... doet 40 weken lang verslag in beeld en geluid van migranten die hij onderweg ontmoet. Hij heeft er inmiddels al 6000 kilometer op zitten en hij zit momenteel in Bolivia. Via de website vilavpro.nl kunt u alvast de foto's zien die hij deze week heeft gemaakt... en waar we zo meteen over gaan spreken. Maar nu eerst China. Welkom sinoloog Harry van Pinksteren. Ik woonde ruim tien jaar in Peking. Uh, de laatste jaar als NRC-correspondent en voor de NOS-correspondent. En uh, nu uh, teruggekeerd voor het eerst sinds 2008. Ja, dat klopt. Ik, ben, uh, ik was daar en ik had verwacht door alle berichten die ik hier in de media kreeg... dat China heel erg veranderd zou zijn. En dat viel me eigenlijk nog wel mee, eerlijk gezegd. Kijk, er staan natuurlijk een boel nieuwe gebouwen weer. En er zijn een paar uh, Amsterdamse Zuidassen wel bijgebouwd in Peking natuurlijk... Maar dat valt nog eens dus relatief weinig. Maar ik vond wel de sfeer anders. Ik vond de sfeer anders in die zin... dat uh, waar vroeger iedereen een soort hoop had... dat ze het beter zouden krijgen als ze heel erg goed hun best zouden doen... merkte ik dat nu een heel aantal groepen die hoop... Uh, lijken kwijt te raken, gewoon niets meer hebben. Denken van, nou wij, de koek is op, de koek is al verdeeld... en wij krijgen eigenlijk geen stukje van die koek meer. Nou, bestaat elke reis uit min of meer toevallige ontmoetingen... en sommige geplande ontmoetingen. Daarop baseer je dan een, een beeld. Wat is het moment dat je voor jezelf aanvaardt uh, dat je de conclusie moet trekken dat de sfeer is veranderd? Nou, het, het, het beeld vormt zich in verschillende gesprekken. Hè. Ik merkte het in een gesprek met een meisje wat ik al heel lang ken... wat de dochter is van de man die mij vroeger assisteerde. Uh, haar uh, sprak ik over de moeilijkheid om in Peking aan een huis te komen. Maar ik sprak bijvoorbeeld ook met een dissidenten schrijfster... die ik in 2008 sprak en nu, die ook een ander verhaal had. En uh, ik, ik merkte het ook aan de aan de academische wereld die een beetje veranderd leek te zijn. Maar wat ik, het, ik merkte het dus het allereerste toen ik op bezoek ging... bij, dat meisje, bij vrienden van dat meisje thuis. Nou, we zijn inmiddels op de vijftiende verdieping gekomen. Ik kom in een heel mooi huis, een ruim huis... met een mooie vloer. We doen ook eerst onze schoenen maar even uit. Wow. Het is een, een, een grote woonkamer met een grote televisie. Er staan twee banken. Het is allemaal hoogbouw hier in deze, in deze hele wijk. En hier omheen ook. Er staat een hele mooie... Ja, dit is een hele mooie foto van mij en mijn trouwjurk. Ik loop even naar de keuken. Waar Handy is. En Handy ken ik al heel lang. Ze staat hier meloenen te schillen. Hoe oud ben jij inmiddels? Niet als zwees. Hoe zijn jij zo doordaan? Ik nu 27. Ja, ik ben 27. En ik... mensen van wie dat huis is, waar we zijn, zijn 28. Heb jij een eigen huis inmiddels? Wat die Nee, ik heb geen eigen huis. Als ik nu met het salaris wat ik nu heb zou moeten sparen dan zou ik ongeveer 50 jaar lang niets moeten eten en niets moeten drinken. Dus al mijn geld moeten sparen. En dan zou ik na 50 jaar genoeg gespaard hebben... om een huis te kopen voor de prijzen van nu. Dan loop ik op mijn slippers de kamer in. En het is, geloof ik, jouw huis, hè, dit huis? Ja, het is mijn huis. En hoe kom je aan dit huis? Ik ben er aangekomen dat vroeger mijn familie hier ook al woonde... In dit deel van de stad, toen was het nog platteland, waren boeren die hier woonden. En toen daar uh, de huizen werden afgebroken, hebben wij als compensatie een nieuw huis gekregen. Dus vandaar dat ik dit huis heb. Als je het zelf bij elkaar zou moeten sparen, zo'n huis, hè, is dat dan te doen? Hmm, ik verdien ongeveer alles opgeteld, verdien ik ongeveer uh, 300 of 400 euro. En dit huis is, is drie ton waard. Dus ja, daar kan je eigenlijk wel op je vingers natellen dat het heel moeilijk zal zijn. Als je nou als man alleen een huurhuis kan geven aan de vrouw met wie je wilt trouwen. Trouwt ze dan met je? Nou, het zou wel heel moeilijk zijn. Want stel al dat zij het accepteert, dan moet je ook nog kijken of je schoonouders dat wel goed vinden. En of de familie van je schoonouders dat wel goed vinden. Want ze vinden het allemaal eigenlijk geen... Ideale situatie. Je vrienden zullen ook een beetje om je lachen. Het is eigenlijk helemaal niet geaccepteerd als je, als man, niet gewoon een huis, een gekocht huis, uh, aan je toekomstige vrouw ter beschikking zal, uh, kan stellen. Dus, nou, het is uh, helemaal niet gezegd dat je dan zo makkelijk zou kunnen trouwen. je het je je Zou jij nou getrouwd zijn? met je man als die geen huis had gehad? Nou, dat zijn wel gecompliceerde ja. vragen, want het gaat niet alleen mij aan. Een familie zou, ook, zou zich er ook mee bemoeien. En ik wil niet per se zeggen dat ik dan niet met hem getrouwd was... maar ik had me toch wel zo mijn, uh, mijn bedenkingen gehad. Merk je nou in je omgeving dat er mensen ontevreden zijn... die geen huis kunnen kopen, die, die daar echt over klagen... Altijd Als het over trouwen gaat, gaat het ook over de prijs van huizen. Mijn vrienden zeggen dan dat je bijvoorbeeld een heel jaar moet werken... om uiteindelijk één vierkante meter in Peking te kunnen betalen. En ze zeggen ook, ze hebben ook problemen met de houding van hun ouders. Want we zeggen dat de schoonmoeder... Vooral als echte eis heeft aan haar schoonzoon... dat die in ieder geval een koophuis aan haar dochter beschikbaar stelt. We hebben ook problemen met die houding van de schoonmoeders. En er is wel veel ontevredenheid over. Het komt altijd een bot. Maar die ontevredenheid is nog niet zo groot... dat mensen daar nou echt voor in opstand zouden komen, bijvoorbeeld. Is een. In Dank jullie heel hartelijk voor jullie ontvangst. Tot ziens. Zajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gary van Bingster, wij horen hier alleen maar verhalen over China... als de Chinezen komen eraan en eh, daar hebben ze nog wel veel geld eh, te besteden. Maar dit is een veel minder optimistisch verhaal. Nou, Dat vond ik ook heel erg opvallend. Hè? Ik dacht daar, wij overschatten de Chinese kracht en macht... Uh, van, als je er van buiten tegenaan kijkt en je ziet alleen die groeicijfers... dan denk je het is heel mooi. Maar als je kijkt welke welvaart er zo gemiddeld per persoon is bereikt... is die laag. En als je kijkt naar ho hoe ontzettend de verschillen tussen arm en rijk... nog steeds groeien, denk je het is ook allemaal wel een beetje wankel. En mensen beginnen zich dat dus ook te beseffen. Die hebben ook het gevoel van, nou ja, die rijken, dat is allemaal leuk voor ze, maar ik zal er nooit toe behoren. Nou, dat is, vind ik, dus de meest angstige ontwikkeling eigenlijk. Dat je uh, ziet dat kinderen die dan dus wel, of jongeren die er wel een huis hebben, dat die het eigenlijk allemaal te danken hebben aan hun ouders die huis hebben gekocht op tijd. En die die huizen aan hun kinderen kunnen geven. Maar als je jong bent, kom je er dus in de grote steden eigenlijk op eigen kracht niet tussen. En je ziet hetzelfde met boeren die proberen rijk te worden in de stad. Dat kan eigenlijk ook bijna niet meer. Uh, zelfs ook kleine ondernemers die groter wil, willen worden. Het is allemaal uh, een stuk stroever en moeilijker geworden dan het was. En er zijn dus de, de corruptie is ook nog verder toegenomen. Dus er zijn meer en meer mensen die zeggen van... nou, uh, wij vinden het eigenlijk allemaal niet goed georganiseerd... want wij krijgen nergens deel aan en wij kunnen ons er ook niet in vechten. En waar gaan ze naartoe met die ontevredenheid... Uh, dat is nog steeds. Kijk, je ziet, geen, je ziet incidentele opstandjes. Je zag vandaag ook weer in, in een aantal provincies opstandjes, ontevredenheid over een aantal dingen. Uh, ik sprak ook met een dissidente schrijfster. Die een uh, Dae Ching heet, he, die een bekend boek heeft geschreven over, uh, over de dam in de Yangtze rivier. Wat daar allemaal mee mis is gegaan. Uh, haar vroeg ik ook van zijn mensen nou zo ontevreden dat ze, uh, dat ze te hoop zullen kopen, lopen. Dat je explosies uh, zult krijgen, opstanden zult krijgen. En zij zei van nou, ik heb geen idee. Maar als het ergens over gebeurt, dan is het misschien nog niet eens over dit soort materiële zaken. Maar dan gaat het over grote natuurrampen. Gebrek aan water, vuile lucht, uh, uh, milieurampen zoals bijvoorbeeld het loodvergiftiging. Waar ja, vandaag van horen. 600 mensen, 100 kinderen ziek geworden door loodvergiftiging in een aluminiumfoliefabriek. Dat, dat soort verhalen blijf je maar horen. Het lijkt wel alsof er niks geleerd wordt. Nee, nou, die, dit soort leerprocessen gaan heel moeilijk... op het moment dat het eigenlijk geen leerproces is... maar dat er een strijd is tussen wat het economisch... Uh, belang is en de economische noodzaak om snel en veel te produceren en, uh, en de milieueisen en ik vind dat het Westen ook bijvoorbeeld uh, ja, wij, wij kopen graag goedkoop uit China we zetten heel veel druk op die prijzen in die zin ook wel mede verantwoordelijk is voor dit soort uh, fabrieken in China dit soort omstandigheden in China want het zijn in feite ook deels onze fabrieken althans wij zijn de cliënten uh, zeker en uh, het zijn de producten die uiteindelijk bij ons in de winkels terecht komen heel vaak ja, die ontevredenheid hadden we het over. Hè. Mensen die, die zeggen steeds vaker: van nou ja, ik geloof er niet meer zo in. Ik vind het systeem niet rechtvaardig. Maar protesteren lijkt me moeilijk, want er heerst toch nog steeds een, uh, een flinke censuur. En daarom is het, denk ik, aardig om te luisteren naar. Dai Qing, de dissidentenschrijfster. schrijfster. Uh, zij legt uit hoe ze probeert om een beweging op te zetten... waarbij het niet gaat om demonstreren op straat... maar waarbij ze een soort, burgerschaps, een soort burgerbewustzijn probeert te creëren... en dat het door de druk van die burgers en het toezicht van die burgers op de staat... er uiteindelijk een betere staat zal ontstaan. Daijing, ik heb u gesproken eind 2008, dus 2,5 jaar geleden. Ik ben heel benieuwd of u het gevoel heeft dat je op dit moment meer mag zeggen dan in 2008 of dat u zich beperkt voelde. Je vraagt het aan mij persoonlijk. En in 2008 vond de politie dat ik niet langer gevaarlijk was... en dat ik daarmee niet meer onder politietoezicht hoefde te staan. En natuurlijk mocht ik nog steeds niet publiceren in China. Toen Liu Xiaobo de Nobelprijs kreeg veranderde het. Want toen kwam er een ceremonie in Oslo en omdat hij en zijn vrouw daar zelf niet bij konden zijn... hebben ze een lijst gemaakt van mensen waarvan ze hoopten dat die in hun naam naar Oslo zouden kunnen gaan. Mijn naam stond ook op die lijst want ik ben met ze bevriend. Oh, en sindsdien ben ik ook weer onder politietoezicht geplaatst. de uh, ...toch heeft dat voor mij persoonlijk eigenlijk maar weinig veranderd. Want ik ben een schrijfster en ik mag binnen China nog steeds niet publiceren. Ik mag het buiten China nog steeds wel. Ik mag ook in het buitenland reizen. Maar daar gaat het me eigenlijk niet om. Het gaat me om een nieuwe generatie van jongeren die ik nu ken. En dat zijn heel andere jongeren dan degenen die in 1989... ...op het plein van de hemelse vrede Engelse termen leenden... ...en dan om democratie riepen. Deze jongeren zijn bezig met een burgerrechtencampagne. Ze willen dat de burgers in China meer invloed krijgen, meer rechten, maar ze zijn helemaal niet uit op een plotselinge revolutie. Ook omdat ze zich realiseren dat daarna eigenlijk niets is eh, wat dan de communistische partij van nu kan vervangen. Ja. En juist die mensen zijn na de Jasmijnrevolutie revolutie en de oproep die er toen kwam om juist weer wel de straat op te gaan... die mensen zijn na die tijd één voor één allemaal opgepakt... en die zitten stuk voor stuk in de gevangenis. Denkt u nou dat de kans groot is dat China ontploft? Dat er echt weer een verzet losbarst? Het is moeilijk te zeggen, want de woede onder de bevolking is heel erg groot. Maar de repressie is ook steeds effectiever geworden, steeds efficiënter. Daar gaat ook steeds meer geld in zitten. Er is daarnaast steeds meer corruptie. De maatschappelijke ongelijkheid is toegenomen. Inkomensverschillen nemen nog steeds toe. Dus ik weet niet, met die twee krachten die allebei sterker worden... zowel die woede als die repressie, weet ik echt niet hoe dat af moet lopen. Kari van Pinsteren, wat, wat is het uh, model eigenlijk voor, voor de Chinezen? Als, als ze ontevredenheid hebben en ideaal is... is het dan nog steeds het Westen hun, hun, hun voorbeeld? Niet per se, denk ik. Uh, in ieder geval niet in de vorm van een westerse... Uh, per se een westerse democratisch systeem met verkiezingen. Dat weet ik niet zozeer. Maar het was wel heel interessant. dat uh, Kijk, als je van buiten naar China kijkt... dan zie je uh, dat China bezig is om een soort ideologie... Uh, te proberen te verkopen aan het buitenland. Om te zeggen, wij hebben ook een interessante ideologie. Wij hebben ook interessante zaken die van belang zijn... voor het Westen om te bestuderen. Wij hebben onze eigen... Chinese of Oosterse waarden, die zijn al heel oud. Daar heeft Confucius mee te maken en dergelijke dingen. Uh, dus dat proberen, probeert men in China naar het buitenland over te dragen. Maar als je dan met, met academici praat... en ook met, met mensen die er iets kritischer tegenover staan... Hè, ik sprak bijvoorbeeld ook met een, een belangrijke uh, journalist van een krant... Die, die zijn naam ook niet graag wilde noemen. Maar dan, dan zie je dat daar veel meer het beeld is van... we hebben eigenlijk inhoudelijk gezien, ideologisch, niets te exporteren. Er is geen Chinese ideologie. En die kan de overheid wel samen met een aantal academici proberen te maken. Intellectuelen kunnen er wel interesse in hebben. Maar we hebben wel eh, materiële goederen te verkopen aan het Westen. We worden ook wat dat betreft nog steeds sterker en machtiger. Maar we hebben ideologisch gezien, inhoudelijk gezien eigenlijk niets... Want de hele manier waarop wij de laatste 30 jaar rijk zijn geworden, het hele model voor die ontwikkeling, is een puur westers model. En ze zeiden ook eigenlijk allemaal: ook de mensen die meer aan de overheidskant stonden, zeiden eigenlijk ook allemaal: van wij zien China steeds westerse worden nog steeds en niet steeds Chinezen. En dat en was hoort, voor mij verrassend. En het hoort eigenlijk wel bij een wereldmacht, of het nou economisch of militair is, dat je ook je ideologie exporteert. Dat, dat, dat hebben tot nu toe, althans, alle wereldmachten in zekere mate gedaan. Dat beseft China ook. Daarom construeren ze zoiets. Maar het blijft dus op een bepaalde manier nog geforceerd. Het is niet zo heel erg succesvol. Maar Luister maar naar wat een belangrijke professor aan een van de meer ideologisch gerichte universiteiten van Peking daarover te zeggen heeft. Why do you think China feels the need to uh, come up with some soort of international soft power? Um, in, in the past decade uh, China's uh, hard power growing is so fast. Faster beyond anybody's imagination within China. But the soft the image. De soft power lag like behind. En if this phenomenon uh, be, exists forever, then it's very possible China will fall will into a security dilemma. China's macht is de laatste tijd heel erg hard gegroeid, maar het imago van China, datgene wat je China's soft power of China's zachte kracht kan noemen, dat loopt daar enorm bij achter. En dat is voor China heel riskant. Want dan gaat de wereld je je plaats onder de zon niet gunnen. Dan gaan ze je wantrouwen of agressief op je reageren. En dan verslechtert eigenlijk de veiligheidssituatie in je land. Sorry. Dat China op dit moment probeert om een ideologie neer te zetten in het buitenland... dat kun je eigenlijk alleen maar waarderen. Want het geeft aan dat China een normaal lid van de internationale gemeenschap wil zijn. China wil to internationale gemeenschap community. And uh, like to be perceived as a normal member of international community. Oh, sorry. Maar als ik de professor vraag of China's verhaal met zijn, zijn zachte macht wel over zal komen op het Westen. Als China tegelijkertijd niets noemt over mensenrechten en ook niets aan mensenrechten doet, dan wordt het voor de professor toch moeilijk om antwoord te geven. Niet directly linked. Two different issues. Oké. Okay. Okay, okay, okay. Ik zit hier in een café in een Starbucks in het hartje van Peking. Met een man die liever zijn naam niet zegt. maar die werkt voor een belangrijke Chinese krant. Lukt het China goed om zijn ideologie naar het buitenland te exporteren? Ik denk dat het niet mogelijk is. Bijvoorbeeld, in de jaren de, eerste, de, krant, de ik denk van niet. Ze hebben bijvoorbeeld aan het begin van dit jaar... heeft de overheid heel veel geld uitgegeven... aan het maken van hele dure reclame op Times Square in New York. Maar als ze dan één keer iemand als IWW arresteren... Dan denk ik dat het hele effect van hun campagne in één keer gebreden is. Tot dan, Julian. Maar hoe zet China nou precies zo'n ideologie in elkaar? Wie doet dat? Hoe doen ze dat? Is dat iets wat de regering in elkaar zet? Of is dat iets wat van intellectuelen, van onafhankelijke intellectuelen komt? Nou, het gaat zeker niet om onafhankelijke intellectuelen. Het gaat om intellectuelen die met de staat, met de overheid samenwerken. De Leidenraad, zeker voor uh, ambtenaren in China... is nog steeds het marxisme, leninisme en de gedachte van Mao. Dus ze proberen iets te exporteren naar het Westen... waar ze zelf niet in geloven. Ze Het uh, Harry uh. van Pinksteren, hoe, hoe was het al met al persoonlijk om terug te zijn? Ergens tien jaar uh, uh, gewoond, al met al, en, en dan na drie jaar voor het eerst weer terug. Ja, ik vond het zelf eigenlijk heel verrassend hoe makkelijk je dan weer bijna in een soort andere manier van bestaan komt. Hoe, hoe vertrouwd het is, hoe je daar de weg weet, hoe je daar ook... Zou je terug Kijk, willen gaan? Nou, het is wel heel aantrekkelijk daar, hoor. Ik bedoel, Het blijft heel aantrekkelijk, omdat de vragen die daar spelen... allemaal vragen zijn waar we eigenlijk geen antwoord op hebben... die belangrijk zijn voor de toekomst en die je echt aan het denken zetten. Dus ik, ik, vind het, ik vind het heel aantrekkelijk. En wat me wel weer meeviel is... kijk, er is repressie... maar toch heb ik al deze mensen kunnen spreken. Dus er is ook altijd ruimte. Er is altijd mogelijkheid. Dus je kunt er altijd toch iets doen. Je kunt er werken. Dat maakt het ook heel aantrekkelijk. Gary van Pinksteren, voormalig correspondent... voor de NOS en NRC Handelsblad in Peking. Hartelijk dank.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 Getekend ook wel door het leven. Ze heeft een doek om, met daarin een kindje gewikkeld. Kindje, pet op. Wat een mooie ogen. Zijn mara indianen, uit Bolivia. Hey, er staan allemaal mensen achter de. In de rij lijken ze wel te staan. Nog een vrouw met een bolhoed, nog eentje. man met een gebreide muts op. We zijn hier met Maria Morales voor de ingang van Ciclo Wente. Maria is een persoonlijkheid hier. Ze heeft verschillende radioprogramma's die over heel Bolivia worden uitgezonden. En wat bijzonder is, is dat zij een programma heeft, ochtends Waar zijn mijnwerkers kunnen komen en die kunnen de groeten doen aan hun familie. Leonardo, ja, jij moet je ook. Ik ben een paar mensen die je ook. Ik ben een paar mensen die je ook. Ik ben een paar mensen je ook. Ik ben een paar mensen die een dit is een bericht aan het dorp Chaka, aan Theodosia Makania. Het is heel erg belangrijk. Je moet nu naar de school van Villa Bila gaan. Ik weet is, is ziek. Je moet nu echt reizen. Het is echt belangrijk. Dit is een bericht aan het dorp Paris. Aan mijn vader, Sebastian, en aan mijn moeder, Mia Flores. Mama, papa, je moet echt, dochter Theresa moet je nu sturen, het is belangrijk. En dan moet ze het vlees meenemen van twee schapen. Papa, het is heel belangrijk, ik, ik wacht op woensdag. Dit is een bericht aan uh, dorp Tokotoko, Toko, aan mijn grootvader die luistert. Je moet me ontmoeten op maandag met de twee ezels. Dit is, dit is een bericht van je, van je kleindochter. Wanneer is uh, Pio Dossen begonnen? Uh, Pio Dossen begon in 1959. In 1959 is Pio Dossen al begonnen als radiostation. 30 jaar heb ik Pio Dossi. Ze Mico. werkt al 30 jaar voor, uh, voor Pio uh, programma's. Ik heb verschillende programma's. Ik heb een programma voor vrouwen, voor jongeren. En vooral de laatste 20 jaar werk ik uh, vooral met programma's over mijnwerkers. Nou, het is een wat verouderde studio met nog een met een platen speler. Uh, maar het, het werkt allemaal en het Waanzinnig populaire radio. Weten u hoeveel luisteraars er eigenlijk zijn per dag? We zijn heel veel. Het is want Het is heel moeilijk te zeggen, het zijn er echt heel erg veel, want we werken niet alleen we werken op, de, op de korte golven en op de lange golven. Uh, door, door het hele land wordt het uh, geluisterd. Nou, het eind van de programma. 9 uur, elke ochtend van 8 tot 9, uh, en iedereen, uh, het is zondag, iedereen gaat naar de kerk nu. Lijkt wel een leeg klaslokaal. Met banken hier op de achtergrond, op elkaar gestapeld. En in deze leegte staat een rij mensen, ongedurig te wachten. Hé, hey, op de voorgrond staat een vrouw met een microfoon. Het is een rij met... allemaal mensen die hier... in cycloventen in de mijn werken. Traditionele kleren hebben ze aan. Een man rechts. Traditionele Boliviaanse... gebreide muts op. En de vrouw in het midden... met de microfoon, dat is Maria Morales. En ze interviewt mensen. Ze mogen allemaal heel eventjes aan het woord. En dan kunnen ze het er goed doen van boodschap overbrengen aan hun familie die heel ver weg is elders in Bolivia die ze achtergelaten hebben toen ze hier in cycloventen in de mijn kwamen werken ze lijken wel haast te hebben allemaal ja het is ook bijna negen uur dan is het programma afgelopen en als je niet aan de beurt bent geweest dan heb je pech gehad Alle foto's die Kadir van Lohuizen maakte bij deze serie... zijn terug te vinden via onze website vilavpro.nl. In Syrië wordt zwaar gevochten in de noordelijke stad Jisr al-Shughur. President Assad stuurt het leger op die stad af... nadat 120 politieagenten zouden zijn gedood door opstandelingen. Maar vluchtelingen zeggen dat die agenten juist zijn doodgeschoten... door de veiligheidsdiensten omdat ze weigerden op burgers te schieten. Allah Abdul Fattah, Syrische van Komaf. Uh, welkom in de studio nogmaals. Wat zijn de laatste uh, berichten uit die stad? Dank je wel. De laatste berichten zijn dat de stad uh, een totale vernieling uh, kent. Yusresherur is een stad uh, die 50.000 inwoners kent... waarvan meer dan 5.000 nu in Turkije uh, zich bevinden. De stad is zo goed als leeg verbrande uh, boomgaarden, zien we terecht. Of horen wij daarvan, zien we foto's daarvan. En uh, ja, het is gewoon een lege stad geworden. Het lijkt erop uh, alsof de, de regering een oorlog tegen de eigen bevolking aan het voeren is. Dat, dat klopt. Het is inderdaad een, een onverklaarbare oorlog uh, tegen de eigen mensen. Dat begrijpen wij ook niet. Moet dat gebeuren als het gaat om uh, normale rechten die wij uh, wensen? Had u ze daar uh, voorheen toe in staat gezien? U, u bent er al een poos weg, maar had u gedacht dat het regime daar in staat zou zijn? Uh, laat ik zeggen, ik had het nooit gehoopt... Maar van dit regime kunnen we eigenlijk heel veel verwachten in Syrië. Dat er niemand binnen kan gaan als journalisten. Daar kan je alles van verwachten. Ja. U bent een van de initiatiefnemers van uh, Jasmijnplein. Dat was uh, dit weekend in Rotterdam afgesloten. Wat is dat, Jasmijnplein? Het Jasmijnplein is een initiatief van een aantal uh, Syriërs... die eigenlijk machteloos uh, op journaal en overal zagen wat er allemaal gebeurde. En we dachten, we moeten iets doen waar wij uh, de Nederlanders uh, hier uh, kunnen krijgen. En uh, hun ook laten zien wat er gebeurt en met elkaar in gesprek gaan. Ook met politiek in Nederland, met de buitenlandse zaken. Om te kijken hoe wij dit kunnen besparen hoe we onze mensen in Syrië dit kunnen besparen. En hoe ging dat in het werk? Wat, wat, wat, wat ja, gebeurde er allemaal? Het is een uh, oude garage geweest, uh, uh, een leegstand gebouw. Die hebben wij gebruikt als expositieruimte. En hebben wij in Mediahoek, de Syrische kunstenaars, die hebben hun werk vertoond. En uh, ja, we hadden ook uh, vier keer per week uh, activiteiten, waaronder dus politiek debat. Uh, uh, Skype-conferenties met de mensen in Syrië, mensenrechtenorganisaties. We hebben de minister Roosenthal uh, op bezoek gehad en kamerleden. Goed, we gaan over naar berichten uit Blochistan, want daar bent u tenslotte voor gekomen. Berichten uit Blochistan: ja, Amina Araf, een Syrisch-Amerikaanse blogster, die zou zijn verdwenen in Damascus. Vertel, wat, wat is dat voor vrouw? Wat is dat voor vrouw? Het is een uh, vrouw die een blog heeft bijgehouden uh, vanaf 2007. Uh, en uh, ze geeft aan eigenlijk uh, vanaf het begin dat uh, haar verhaal een beetje tussen werkelijkheid en fictie uh, uh, in is. En uh, ze zou dus een lesbische uh, Syrische vrouw zijn, een half Syrische, half Amerikaanse vrouw zijn. Wat was de naam van de blog? Uh, de naam van de blog... Um, Iets van gay Syrian of Amina Araf? Of, uh... Ja, Gay Syrian uh, Woman, dacht ik. Dat, dat was uh, uh, een van de blogs uh, van haar. En volgens mij later ook uh, iets van Syrian Woman, something like that. Maar nu, nu is de kwestie. Zij is verdwenen. Uh, heel veel protest. Ook een Facebook-pagina. Free Amina. Duizenden volgers. Maar er zijn anderen die zeggen: ja, die, die hele Amina heeft helemaal nooit bestaan. Maar volgens mij is dat ook niet, niet de hoofdzaak hier in dit verhaal. Amida heeft zeker bestaan, in ieder geval voor mij. Want ik heb haar blogs gelezen de afgelopen tijd. ging Ik ook nog nadenken nadat al die Maar het berichten... kan natuurlijk ook best een Amerikaanse zijn geweest... of, of, of een Engels of iemand die helemaal niet uh, lesbisch in Syrië was. En waarom denkt u dat ze dat moet doen? Nou, alles is mogelijk op het internet, ja. toch? Ja. Iedereen kan zich uitgeven voor iedereen. Ja, nou ik denk dat het niet uh, zo is. De verhalen zijn zodanig persoonlijk van aard. Het lijkt eigenlijk op uh, de, een dagboek die ik zelf bijhoud. Met allerlei persoonlijke gevoelens die je niet direct uh, uh, zomaar aan iedereen kan laten zien. Wat zij heeft gedaan verwacht ik. Vermoed ik dat zij dit soort dingen uh, heeft onder een andere naam uh, uh, vertoond. En, ik... en iemand's uh, foto uh, gestolen van het Facebook en die als haar eigen foto gebruikt in, in de begindagen. Ja, dat, dat is geen goede zaak, absoluut niet. Want zo breng je een ander in gevaar. Uh, in het beginstadium was het niet zo gevaarlijk, maar nu is het, uh, heeft ze ook later dus dingen over Syrië geroepen. En dan uh, is het niet verstandig, maar sowieso is het uh, niet, uh, niet, uh, niet goed om, uh, niet netjes. Nee, Jelena Lekkic was dat, die was de gast bij de BBC, de vrouw van wie de foto dus gebruikt was. Laten we, zeggen wat, uh, laten we eens luisteren wat zij daarover te zeggen had. Het is een of van privacy en it puts me in een a, in a groot danger. Want obviously this deze persoon een gay activist. En in Syrië, you know, een muslim woman. Ik voelde echt niet comfortabel met mijn face being dragged all over de plek. Het is gewoon verhaal dat iedereen je foto kan gebruiken... en de put a story yeah. together. Ja, dat is natuurlijk zo'n zo het gevaar van het internet. Iemand kan jouw foto uh, gebruiken. In hoeverre is dat gevaarlijk als iemand... Uh, kritiek levert op het internet op het regime van Syrië. Dat is heel gevaarlijk. Uh, dat is zeker heel gevaarlijk. Ik kent vanuit mijn eigen ervaring. Zelf heb ik ook tot 5 mei onder een andere naam uh, uh, ben ik actief geweest op Facebook. Maar vanuit om, Nederland ook. Vanuit zelfs. Nederland ben ik uh, dat gaan doen. Uh, nou, ik heb een gewone Facebook op mijn naam en ik had daarnaast een andere Facebook, omdat ik heel graag wilde weten wat gebeurt daar in Syrië. En uh, daar wilde ik uh, niet direct mijn vrienden uh, uit Syrië in gevaar brengen. Dus dan ben je genoodzaakt om een andere naam te gaan gebruiken. Want er gaat en diensten zijn ook uh, fanatiek gebruikers van sociale media? Oh, die zijn zeker fanatiek gebruikers. Maar die zitten eigenlijk te wachten. En uh, te, die zitten te loeren op uh, alles wat er komt. En uh, doen ze ook interventies daarop. Dus ze kunnen je binnen twee minuten... en dat is echt gebeurd. Binnen twee minuten kunnen ze aangeven waar je woont. Welk adres het is. En gaan ze ook hier bedreigen. Met allerlei dreigementen van... Uh, wij weten waar je woont. Oké, okay, je woont niet hier. Maar we weten wel je familie te vinden. En... Uh... Daarom is het ook misschien wel mogelijk dat die Amina inderdaad uh, is lastiggevallen door de autoriteiten vanwege die blog. Oh ja, absoluut. Amina is... Uh, ik denk dat dat wel gebeurd is. Uh, uh, als je... Uh, ja, dat, dat, uh, dat zou wel goed. Maar we moeten even niet te ver gaan over, uh, van een blog over een andere naam. We hebben een voorbeeld van een blogster, die uh, Tal El Melouhi. Dat is een, een, een Syrische blogster die onder haar eigen naam heeft geblogd. En uh, deze dame die zit uh, in de gevangenissen. In Syrië. We gaan luisteren naar een fragment van die blog. Dat is een uh, gedicht en dat heeft als titel Het Vogellied. De vogel vliegt vrij, zonder te weten van grenzen. Grenzen betekenen niets als je vleugels hebt. Opstijgen en vliegen, vrijheid is nabij. Hier ben ik, verlangend, om het te leren kennen op een dag. Ja, hoe weten we eigenlijk dat zij uh, verdwenen is? Want iemand uh, die heeft een vrij schimmige uh, identiteit, blogt op een dag niet meer. Hoe is het eigenlijk aan het rollen gekomen dat zoveel mensen nu voor haar opkomen? Nou, ik denk, kijk, ze, ze werd uh, heel goed uh, gevolgd door mensen. Ze raakt een onderwerp wat ook heel erg een taboe is in, uh, in de islamitische werelden of in de Arabische werelden. En dat is dat ze een vrouw bent en lesbienne bent. En deze vrouw uh, zal ook naar mijn verwachting tussen twee culturen ingegroeid uh, zijn. Dus ze heeft ook met allerlei persoonlijke uh, dilemma's te maken. Van nou, hoe is het om zo Wester te zijn en tegelijkertijd ook uh, uh, een, een Arabist of uh, uit het Midden-Oosten te komen. Um, ik denk dat dat het uh, uh, ja, mogelijk is dat, ze, uh, dat mensen voor haar opkomen... Omdat ze, uh, omdat ze niks meer van haar lazen een hele tijd... en uh, zijn ze met haar in contact geweest. Ja, dus blogster is er... Ishtar en Nana. Ik zie de zaak Amina Araf als volgt. Het is een spelletje waarbij de vraag is... wie is de meest creatieve? De Arabische leiders of de revolutionairen? Ja, nu heel veel aandacht voor één voor zo'n blogster. Uh, heel veel ophef op, op internet. Is dat goed of juist niet goed voor de opstand? Leidt dat af of kan ze juist een belangrijk symbool worden? Um, Eén zaak is ja, duidelijk. Uh, en dat is dat de, deze vrouw niet onder haar eigen naam heeft durven te spreken. Uh, en dat is bekend. Wij weten het allemaal. Dat is uh, dat het zo is. Dus je mag echt niks zeggen over het regime. Of kom je of breng je anderen in gevaar. Dus dat geeft haar een legitiem reden om een andere naam te, te actief te zijn. Uh, en tweede is. Uh, van ja, uh, Waarom komen de mensen voor haar op? Was, was uw vraag. Ja goed. Uh, ze heeft uh, natuurlijk heel veel, uh, uh, heel veel mensen die, die dat herkennen. Allah Abdufata, Veel succes de komende tijd uh, als Syrische. En uh, met alle activiteiten. En dank voor, uh, voor de komst. Dit was Bureau Buitenland uh, voor vandaag. Volgende week op hetzelfde tijdstip zijn we er weer. En door de week in de Villa VPRO. Elke dag zo'n beetje op Radio 1. Zometeen zijn we terug uh, met wetenschap in Labyrinth. Samen met Isolde Hallensleven. Tot straks.